NOS nieuws van 9 uur. Freddy van met het NOS journaal. De overheid moet stoppen met het subsidiëren van duurzame energie. Het kost de staat miljarden euro's en maakt bedrijven lui. Dat schrijft demissionair minister Van der Hoeven in de Volkskrant. Ze neemt daarmee afstand van de politiek die het ministerie van Economische Zaken de afgelopen drie jaar onder haar leiding uitvoerde. Onder meer door wind- en zonne-energie te stimuleren probeerde Nederland het klimaatdoel van 30% CO2-reductie in 2020 te halen. In plaats van subsidies geven wil de minister onder meer bedrijven geld lenen voor innovatieve investeringen. De stichting Pink Army ziet waarschijnlijk af van een proces tegen de Amerikaanse oud-generaal Sheehan... die de val van Srebrenica toeschreef aan de homo's in het Nederlandse leger. Sheehan zei dat de Nederlandse chef-defensiestaf Van de Bremen het destijds met hem eens was. Maar daar komt hij nu van terug. Sheehan heeft geen afstand genomen van zijn uitlatingen over homo's... maar voor initiatiefnemer Peter Schouten van Pink Army is het genoeg dat hij zijn excuus aan Van de Bremen heeft aangeboden. Chemieconcern DSM verkoopt de onderdelen agro en melamine voor 310 miljoen euro aan het Egyptische bedrijf OCI. DSM Agro is een van de grootste producenten van ammoniak en kunstmest. En DSM Melamine is de grootste producent ter wereld van melamine, dat wordt gebruikt in kunstharsen. OCI is het grootste beursgenoteerde bedrijf van Egypte. Veilig Verkeer Nederland heeft een speciaal meldpunt geopend voor verkeersonveilige situaties. De organisatie heeft de alarmlijn in het leven geroepen omdat ze nu al veel telefoontjes krijgt over plekken in het verkeer waar het bijna of daadwerkelijk misgaat. De klachten variëren van onveilige zebrapaden en ingewikkelde rotondes tot de ophaaltijden van vuilnis bij scholen. Het weer. Vanochtend is het overwegend droog. Vanmiddag neemt de kans op buien toe. Het wordt 12 tot 16 graden.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 Met nu. nu de herhaling van Zondag in Kennemerland. Zondag in Kennemerland op twee frequenties live. Bloemenauw 105.8. Zandwoord 106.9. Dit is Zondag in Kennemerland. Want het uh, tweede uur van deze zondag in Kennemerland. We zijn al inmiddels al drie uur bezig bij deze speciale Runners World circuit Run uh, Op het gasthuisplein uh, ze vinden tal van activiteiten plaats. Joyce had eventjes netjes uh, gezegd over Amanda Pellerin: wat ze me aan het doen is. Uh, want dat uh, zei je net uh, bij het laatste nummer: uh, These boots are made for walking. En toen maakte hij net dat bruggetje naar Amanda toe. Ja. Ja, een goede actie ook hè. Ja, zeker. Ja, ik vind het altijd goed. als uh, zeker als, uh, ja, Zij weet zelf natuurlijk hoe het is om ook een lichamelijke handicap te hebben. Mm. En uh, als je dan zoveel kracht en lef hebt om dan ook gewoon nog voor een goed doel geld in te gaan zamelen. Ja. Ja, dat, dat kan je alleen maar respecteren en zeker waarderen en zeker ook stimuleren. Ja. Ja. Nu even over jullie. Want uh, jullie uh, hebben ook uh, uh, meegedaan. Want uh, je hebt uh, Nienke uh, heb je ook meegenomen. Ja. Hallo Nienke. Hallo? Nienke zetzema. Zet... Uit, Marken. Uit, Marken. Uit Marken? Uit het onbereikbare Marken. Onbereikbare Marken. Uh, is het zo ver erg daar dan. dan? Ja, het is wel ver weg. Ah, het is toch... Volgens mij is het een mooi dorp. Ja, het is wel een mooi dorp. Ja? Absoluut. Ja. Ja. Volgens mij over een dijk moet je erheen je moet komen. Het over een dijk. En ja. daarom is het zo ver weg, want die ja. dijk die is zo lang. Even over jou. Want Joyce heeft heel veel Airplay al hier gehad, natuurlijk. Maar hoe ben jij erbij gekomen? Ja, daar we ja. zijn weinig bijgekomen via <laughs> markt, Mark. ze hadden een advertentie op marktplaats gezet dat ja. ze backing vocals nodig hadden en ja. ik dacht, nou, laat ik dat eens proberen. Dus uh, toen dacht je van, oké, okay, ik ga het eens even wagen en uh, zo ben je er Trek gekomen. de stoute schoenen aan. Ja. Ja. Uh, is dat uh, zingen helemaal een beetje jouw ding? Ja. Ja? Ja. Dat is, uh, ja. Hoe is dat ontstaan eigenlijk? Uh, het zit in de familie. <laughs> ik zing met mijn zussen, uh, zing ik ook af en toe ja. een liedje op een podium. Oh, dus en dat euh... wilde ik een beetje uitbreiden. Ah, Oké, okay. dus, dus uh, op deze manier uh, ben je er een beetje ja, ingerold, ingerold, als het ware. Ja. Uh, nou ja, uh, Joyce, uh, van jou uh, weten we bijna de hele biografie in de doopcel. weten we zo langzamerhand wel hier uh, bij... Uh, bij CFM? Bij de ja, bij ja. de beide zenders ook. Want op ja. AB Radio ben je inmiddels ook al wel... En AB Radio, Ja. ja. ja. Uh, Vandaag uh, even laten zien hoe het in de nieuwe uh, samenstelling uh, is. Ja, een hele nieuwe setting. Voor ons eigenlijk een try-out, zeg maar. Om maar even zo te zeggen. Maar uh, ja, hartstikke leuk. Uh, we hebben eigenlijk op het laatste moment... Hebben we, nog, uh, ja, hebben we nog een hele playlist in elkaar gezet? En uh, met professionele gewoon, uh, gewoon muzikanten die gewoon, uh, het heel snel instuderen. Ja. Waar ik heel trots op ben. Ja. En uh, ja, ik bedoel, het ging, het ging lekker de eerste set. En uh, ja. we zaten er lekker in. Uh, we genieten op het podium. En uh, lekker samenspel. Alles klopt dan naar mijn idee. Ja. Het is natuurlijk vaak spelen. En uh, uh, je groeit natuurlijk steeds meer en meer naar elkaar toe. Ook uh, door middel van de repetities, natuurlijk. Ja. Maar. Um, ja, dit, was, dit, dit ging, vond ik lekker gaan. Ik, ik geniet altijd op het podium. En ook helemaal als het dan ook nog wel goed gaat. Ja, hoe, hoe is het op dit moment met, met jullie als band gesteld? Uh, hebben jullie veel, veel om handen nu? Uh, hoe bedoel je? Nou, gewoon werk. Uh, ja het is zo groot wat je zegt Ja werk, <laughs> ik bedoel dan optredens en dat soort zaken uh, optredens dat, Nou, We hebben nu alleen nog op, Met Koninginnedag een optreden staan En we zijn echt bezig met de playlist Bij de en... legendarische is Laurel en Hardy voor de deur Heb ik me laten vertellen Ja op, op het festivalpodium ja. En um, ja, we zijn nu echt bezig met het uitbreiden van het repertoire en uh, ja, onze identiteit gewoon echt uh, aan het zoeken. Want we willen echt de richting van de soul op, gewoon, wat we nu ook aan het doen zijn. Maar we willen zeker ook wel uh, ja, gewoon de, de, de wat bekendere nummers blijven spelen en daarbij gewoon natuurlijk uh, wat nieuws te uh, ten gehoren brengen. Nieuws? In, in, in de zin van? Ja, unieke dingen. Gewoon dingen die, die lekker groeven en uh, Die lekker in het zoolplaatje passen. En die daarom ook passen bij onze identiteit. Ja, oké. Okay. Dus, uh, en, en even nog over jouzelf. Want je volgt de opleiding uh, aan uh, de Dutch uh, Academy of Performing Arts. Ja. Om het maar eens even heel voluit te zeggen. Ja. Hoe, hoe staat het daarmee? Ja, dat gaat goed. Ja. Ik zit nu in het tweede jaar. En uh, ik leer ontzettend veel. Ja, um, ja uh, de FTS. de Still Voice Training System. Daar... Uh, daar studeren wij mee en uh, dat, dat, dat, dat gaat heel erg goed. Ik ken uh, bijna het hele boek uit, uit mijn hoofd. En als ik nu naar iemand luister, dan ga ik ook die hele stem uh, ga ik onderzoeken en kijken hoe die zingt en wat hij nou precies gebruikt. En uh, dat is heel erg goed. En ook natuurlijk op muziek, muzikaal gewoon met. met, met um ja, ja je, je leert gewoon ontzettend veel. Je leert echt, ik, ik, ben, ik weet nu zoveel meer dan, dan vorig jaar. Dat is echt ongelooflijk. En, en er is ook nog zoveel meer te leren. En dat is het leuke eraan. Want elke dag in de muziek leer je weer zoveel. En dat is zo mooi eraan en zo uitdagend. Ja. Het is gewoon lekker. Weet je? Het is echt lekker. Ja, om, ja. om zelf het, het uiterste, het maximale uit ja. de kant te halen. Ja. Uh, Nienke, ik ga nog even terug naar jou. Uh, ja. Ja, uh, Joyce uh, doet een opleiding. Ja? Heb jij iets uh, wat, uh, wat daar. Of... Helemaal niks. Dus je, la je laat je eigenlijk helemaal Ik... voorlichten wat, uh, wat Joyce, uh... ja, Joyce. Ja, Joyce gaat mij allemaal leren. Ja? Eh. <laughs> ja. uh... Is dit het enige wat je doet? Of uh, is, is, is er ook nog iets anders wat je daarnaast doet? Ik doe een opleiding voor psychiatrische verpleegkundigen. Dat is totaal iets anders? Dat is heel anders, ja. ja. Is, is zingen voor jou dan een afleiding? Om, of, ja. of, of een, een leuke ja. manier van ja. uh, bezig zijn? Ja, zeker uh, met psychiatrische patiënten is het af en toe dat je echt wel je wil afreageren. Ja. En dan is het heel fijn... Uh, om dat op deze minuut te doen. Oké. Okay. Nou, uh, hoe laat gaan we weer iets doen? Ik geloof vier uur. Maar uh, het tijdschema wordt nog wel eens veranderd hier op Ongehoid. deze dag. Het is heel vrij vandaag. Ja. Het zegt, we moeten ons heel flexibel opstellen. Ook, al, ook nog zo'n goede proef. <laughs> en um, ja, nou ja, het is hartstikke gezellig. Er staan nu allemaal leuke kindjes te dansen van Conny. Van Connie de dansschool geloof ja. ik. Studio 118. Ja. Kids. Het ziet er heel gezellig uit. Het is heel erg druk hier. Dus kom allemaal hier naartoe en zorg dat je de voorvierder bent. Want dan spelen wij weer de Joyce Meister Band. Ah, Oké, okay, nou jullie hebben een mooie aardige reclame gemaakt. Dan gaan we nu naar Mr. Michael Jackson en Beat It... Die komt op het juiste moment uh, gewoon binnenzetten. Ik ga gewoon even een vriendje pikken. Dat was uh, Michael Jackson, uh, niemand minder de legendarische man uh, die vorig jaar overleden is. Uh, 13 minuten over 3. We gaan zo eens even proberen hoe het uh, is met de voetbalwedstrijd tussen de BVC Bloemendaal. Het is uh, thuis, buiten en uh, voor mijn neus is het erg druk. Heeft alles te maken met, uh, met wat zich hier uh, op het Gasthuisplein uh, aan het afspelen is. En dat is de dansschool van uh, niemand minder dan Conny Lodewijk. Uh, wat had, ik had wat klaarstaan, maar dat, is, dat ben ik even kwijt. Uh, hier hebben Ja, ja, ja Dit is hem. Hier zijn de Temptations met uit 1980 Power. Power. Yeah. Mm -hmm. We gaan nog wel even een tijdje door met uh, de mannen van de Temptations uit 1980 Power. Een uh, nummer uh, waar de vonken bij afvliegen. Uh, weer terug uh, naar het voetballen. BVC Bloemendaal tegen Allianz. Het stond net 2-1 en we zijn inmiddels alweer ruim in de tweede helft. Tjerk de Blauw, zeg het maar. 2-1 is in die uh, wedstrijd tussen Allianz en Bloemendaal. En waar Allianz weer druk zet op het doel van Bas van Velsen. Maar hem kan verzijden, want aan de linkerkant van het veld heeft ik, een voet. En Wilke Klooster. Die, die uh, haalt hem goed. Weg. Dat betekent een hoekschop wederom voor, uh, uh, voor Allianz. Een hoekschop aan uh, de linkerkant van het veld. Die gaan we nog even meenemen. Kijken of het uh, gevaar op gaat, uh, gaat leveren. Dus uh, voor het uh, doel van uh, Bas uh, van Velzen. We gaan even kijken wat het gaat worden. Bas, uh, Bas van Velzen, zet zijn man en hier daar. In het centrum komt die bal. Het komt hoog voor die pot, want Allianz heeft mensen die goed kunnen koppelen. En komt er net niet bij. En het is daar de nummer 22 van de Allianz die die bal hoog en hoog overschiet. Dus dat is gevaar geweken voor Bloemendaal. Voor, voor, voor, voor en Bas wel kan rustig die bal op gaan halen. En gaan kijken waarin kan gaan spelen. Maar de ballen vliegen hier zeg maar alle kanten uit uh, met de wind. Dus ze gaan vaak dus uh, ja, er overheen. En dat betekent gewoon dat er even tijd genomen kan worden door, door Wassen van Bas legt die, bal, uh, legt die bal klaar. Gaat kijken hoe hij hem kan, uh, kan uh, trappen. Hoe nou gaat de Schuif naar voren toe. Bas er wel eens eens aanloopt. Komt die bal. En die gaat dan richting uh, Wilke Klooster. Wilke Klooster kan er niet bij. Maar de scout die hem goed uh, wegpakt. En die krijgt dan voor in zijn rug. En dat betekent de vrije trap uh, goed gezien door, door de daar. En dat betekent even, eventjes... Uh, Even tijd voor, uh, voor uh, Boemenaal om dus de mensen even goed neer te zetten. En dat betekent dat die bal uh, nog moet gaan komen. En dat uh, Gijs-Jampoel niet zal hem gaan, uh, gaan trappen. Boemenaal zal wel de les moeten blijven hier in deze wedstrijd. Want uh, uh, ja, zoals ik al zei, alle is een, uh, een sluikmorder. Maar Ze hebben aardig gespitst. Dus dan kunnen we gewoon duidelijk zeggen: Komt die bal van Gijs-Jampoel Ves. Laat hem breder. Kijk eens. oh, kijk uit jongen. Kijk slaat laat hem nog goed aan de linkerkant van het Na naar Joosof. Uh, Joosof heeft de bal in zijn voeten. Ziet dan uh, heel goed uh, daar Tim Jones. Ballensvoeten. Plaatsen we heel goed door naar Sander Sanderbeu Sander Beum, aan de linkerkant. Zet die bal dan voor richting een uh, paal, uh, maar die kan er niet bij komen. En het is toch een keertje John, John die de bal oppakt. Het is dus Tim, dus Tim John. Tim Jan heeft die ballensvoeten. Tussen twee man door is een vrije trap. Op een meter of, uh, nou, wat zal het zijn, een meter of zeker een meter of dertig van het doel. En dat betekent dat uh, de, de, de mensen die dus goede trappen in de benen hebben, die gaan komen. Dat is dan uiteraard natuurlijk is dat uh, Tim John die een goede trap in zijn voeten heeft. En die zal hem gaan trappen. Dat betekent dat uh, Joost er uh, meegaat. Joost Ofker gaat, gaat mee naar voren om. Dus uh, uh, kopkrachten hebben in de voorhoede. Tim John legt die bal klaar. Hij zegt, prima, daar moet hij liggen. Gaat ze stappen maken voor de muur. De muur zal een stukje naar achteren moeten. De muur moet ook naar achteren. Moet een meterje naar achteren. Hier zegt de scheidschappen, daar moet die muur staan. Tim John neemt zijn aanloop. Gaat kijken, die gaat rammen. Plaats zo'n heel keurig. En dan zegt: Paul John. En die scoort hem. Paul John scoort hem. En zo is het 3-1 hier geworden in die wedstrijd. En tot zover was dat uh, Tjerk de Blauw. We gaan uh, even een stukje muziek draaien. Robert Plant en Big Lark. We gaan uh, Big Lock nog eens een keer andermaal onderbreken. Want we gaan even naar BVC Bloemendaal. Uh, de wedstrijd uh, BVC Bloemendaal Allianz. Uh, er is gescoord, Jerk, zeg het maar. En hier is uh, wederom gevallen. Het is uh, 4-1 geworden voor Bloemendaal. Het was uh, Wouter Snel die er goed tussen kwam. Tussen twee mannen. Het was uh, Tim Joon die zag uh, Wouter een en, en, uh, paal uh, diep gaan. En gooide de bal precies ertussen in. En Woutersnel kwam er met zijn voeten bij. En uh, punterde hem in het doel. Maar dat maakt niet uit. En dat betekent hier in de 15e minuut van de tweede helft dat het uh, 4-1 geworden is. Oké, okay, dat was Tjerk de Blauwe. We gaan uh, helaas uh, Big log van uh, Robert Plant even afbreken. Want er zijn uh, meerdere zaken te doen. Ik zag hem net al, uh, al binnenkomen voor drie uur. Maar ja, uh, hè? de regie is uh, ook maar eventjes... Kijk je wel uit, want anders heb ik straks geen microfoonstandaard meer over. <laughs> uh, dat uh, is Ben Zonneveld. Uh, een van de mensen die hier, uh, hier als een soort veldwachter over het uh, Gasthuisplein heen loopt. En zegt van, uh, dat moet anders, dat moet anders. Of niet? Nou, niet helemaal. Uh, zoals je weet hebben wij uh, samen met jullie de, grie, de regie over wat hier in het dorp gebeurt. Ja. En de, de, de kleine dingen die je ziet, die moet je gaan corrigeren voor jezelf. En volgend jaar moet dat, uh, moet dat op een heel klein beetje beter. Maar op zich bevalt het ons prima. Er zijn uh, uh, sportclubs die zich spontaan aangemeld hebben. Die staan uh, bij de kruising. Uh, nou, achter je hoor je en zie je die muziek. De, de kindjes van uh, Studio 118. Ja. Hebben we een geweldige performance. Dus dat, uh, dat vinden we allemaal geweldig. Ja. Het is een beetje rustiger. Maar dat doet het weer. Dat doet het weer. Maar het is droog. En daar gaat het ook even ja Het om. is hartstikke droog ja. dus het, uh, het parcours uh, voor de lopers was ook heel erg leuk. Ik ben helemaal rond geweest. Vanaf de pits tot, uh, tot de boulevard. Ja. De mensen zijn geweldig enthousiast. De lopers op het circuit die terugkomen. Die hebben een prachtig verhaal. Dat wij het... Uh, nou, er wordt weer van alles gedaan achter De lopers zelf vinden het zandvoorspubliek geweldig. Ja. Uh, op het circuit hoor je ook dat de mensen het ontzettend leuk vinden om uh, door de straten van Zandvoort uh, te lopen. Het is natuurlijk ook geweldig als je door de Haldenstraat aan het hardlopen bent en je hoort ineens je naam roepen door uh, Marcel van Rey, Want ze hebben natuurlijk allemaal hun naam op hun buik lopen. Ja. En je ziet ze gewoon kijken, hoe weet hij nou dat ik zo heet? Ja. maar Marcel ja. van Rey heeft zeker een heel lijsten uh, bij nee, hem. Nee, uh... het staat namelijk op je, op je startnummer. Ah. Dus je ziet uh, bijvoorbeeld, hé hey, Jan aanlopen, hé hey, Jan nog maar <coughs> twee kilometer, daar zijn jutsen helemaal op. Ja. Het is heel leuk om te zien. Dus de Haldenstaat is ook een, een geweldige plek om, om te zijn. Uh, hang ook een spandoek van 4 na de run hier, kom naar Café 4. Ah, ja. Dat is ook onaardig. Um, en Hardy is uh, uh, versierd. Dus je ziet dat er meer komt in het dorp. De ja. Verspijkstaat, wat een dood gat was vorig jaar, nee. zie je nu vlaggen, je hoort toeters van die luchthorens. Ja. Dus daar moeten we naartoe. Het moet gewoon feest in het dorp worden. En zeker voor de lopers. De lopers die komen dan terug naar Zandvoort. Want mm. ze vinden het gewoon leuk om na de run ook nog even in het dorp te zitten. Ja, nou is helemaal goed. Uh, ja, want er staat uh, nog een uh, dame achter hier En die uh, wil ik toch ook nog eventjes. Uh, want uh, ja, Hilly uh, als kunstenaar is. Of uh, kom, kom anders even gezellig even hier bij mij uh, bij die microfoon even staan. Uh, want ook jij loopt uh, rond in zo, zo, op zo'n dag als uh, vandaag. Uh, wat, wat, wat, wat valt jou dan, dan eigenlijk allemaal op? Uh, ik kan daar eigenlijk niks meer aan toevoegen wat Ben vertelt. Ik ben net zo, zo enthousiast. Maar ik denk altijd wel weer van, oh volgend jaar gaan we dit doen, volgend jaar gaan we dat doen. Is dus dat de creatieve uh, kant van jou? Ik nee, het dan altijd zit? weer vooruitkijken. En eigenlijk moet ik genieten van nu. Nou ja, dat stond ik net te doen bij Connie. En denk: ik heb allemaal flesjes drinken voor die kinderen. Maar ze zijn zo druk met dansen. Ze hebben geen tijd om te drinken. Dus we gaan die kinderen zo maar hier naartoe halen om uh, wat, te, uh, wat te drinken. Ja. Maar, het het, het ja. dreunt zelfs door jouw ramen heen, Jaap. ja? Ik, ik hoor het, ik hoor het. Ja, het is echt wat dat er gaat, is het helemaal uh, fantastisch. Uh, Jij bent ook in het, uh, even gewoon een uh, frisse neus bezig halen uh, langs het parcours? Nou, hij is wel fris hoor. Hij ja, is wel helemaal ja. fris, Hij is Hij misschien helemaal schoon straks. Kijk nou, ik wordt weer gebeld. Maar goed, uh, twee tellen, want uh, het, het, het, het gaat maar door. Uh, we gaan weer terug even naar de wedstrijd tussen de BVC Bloemendaal en, uh, en Allianz. Uh, Tjerk de Blauw, er is weer gescoord, Tjerk. is de stand uh, 5-1 geworden in die wedstrijd. Dat was uh, uh, Paul John die hem erin tikte. Het was Wouter Snel die wegging aan de rechterkant. Hij gaf hem goed voor. En het was uh, uh, Paul, Paul John die hem zo kon pakken en die bal zo goed uh, intikte dat het hier 5-1 geworden is. Oké, okay, dat was uh, Tjerk de Blauw vanaf het uh, terrein van uh, Bloemendaal van uh, de Bergweg. Daar waar die zit. Uh, we gaan eventjes uh, nog even kijken of ik hier. Ja, ja, want we hebben nog het vierde nummer van uh, de Cosmo ah. staan En dat is Is, is it Wrong? It wrong to be Ja, dat was hem helemaal. Uh, dat was uh, niemand minder dan uh, de sparring van de Keen. En daarvoor de Cosmic Carnival. De uh, groep die op dit moment uh, bij de circuirun centraal staat in deze uitzending van 12 tot 6 vanmiddag. We zijn er uh, tot zes uur bij, uh, bij deze speciale circuitrun, uh, zoals die uh, uh, verloopt. Uh, Cosme Carnival met Is It Wrong en daarachter dus Spiraling van Niemand Minder Dan Keen. Zo, dan gaan we zo dadelijk nog even kijken hoe het staat met die voetbalwedstrijd. Dan ga ik ook even iemand uit een, uh, een wagentje uithalen, want dat uh, moet ik toch even gaan verslepen. Maar tot die tijd kunnen we nog even een plaatje van de police draaien met Every Breath You Take. How does it feel To live without me How does it feel What does it feel to live in down? I need some time to find a reason why I'm lying in the cold. I can't draw the line, but I'm not My mind when I can clear my weary head when I can push all the fears aside when lying in a pool of sweat there's only one thing that I know. Dat was Rens Hansen met A Time for Letting Go. Het is elf minuten over half vier en we gaan eerst even naar het voetballen toe. Want er wordt gevoetbald tussen Bloemerdalen en Allianz. Uh, vertel, Tjerk, zeg het eens. Hoe uh, staat het erbij bij de wedstrijd tussen. BBC Bloemendaal en Allianz? Bij de stand uh, nog steeds 5-1, is. Maar dit een rode kaart, is voor het team van, uh, van Allianz. Hij uh, trapte echt, uh, echt na op uh, Wilco Klooster. Het was een hoekschop, maar het was een beetje, uh, ja, gehakkentak onderling. En uh, Wilco is uh, natuurlijk een, niet uh, van een van de kleinste jongens, dat kan je gewoon stellen. Maar die kreeg een behoorlijke tik van uh, die temkoppen. En de scheidsrechter zag het hij moest er meteen vertrekken met rood. En dat betekent dat de Allianz nu dus met tien man verder moet in deze wedstrijd. En dat er gewisseld is bij, uh, bij, uh, bij, uh, bij Dus in de eerste plaats dus uh, is Rick Kuiten uh, gewisseld Daar is Vries over in de plaats gekomen. En Jeroen de Vries is in het uh, spel gekomen voor uh, Wouter Snell. En dat betekent dan de voortzetting natuurlijk in het spel van Goeverdaal. Uh, van, uh, van Allianz probeert nog wat aan te doen in die vijf stand, Maar uh, kunnen op dit moment uh, nog niet veel gevaar uitrichten op het doel van, uh, van uh, Bas van Velzen. is het wel te snel, dat, sorry, en dan komt hij! En die gaat in de onderkant, die bal uh, via Remco van Zeil, gaat hij eruit. En dat betekent Allianz nog steeds kans. Er komt een schot en die gaat ver en ver overheen. En dat betekent dat hij op de, op, de, op, de, op, de, op de golf, nee, op, die, op het hockeyveld die bal gekomen is. En uh, dat er dus uh, nu uh, weer een wisselaar gaat, gaat komen. En dat betekent dat uh, meneer Gavini uh, er, erin gaat, uh, gaat komen. En ik weet niet wie eraf gaat halen uh, op dit moment nog. Uh, dus uh, dan moet ik even kijken. Want tussen ligt het uh, spel dus uh, stil hier. Omdat die bal dus eroverheen overheen gekomen is. Moet er een sterfbal komen, komt die bal dan ook. En dan is het... Uh, en dan is het... Uh, en dan is het... Uh, kan die bal nu genomen worden door uh, Bas van Welzen. Uh, was hem wel. Ze gaat kijken waar hij heen kan, kan, kan, kan schieten. Was hem wel, ze schieten dan rechtstreeks naar uh, Wilklooster. Wil moet doorgekoppen. En dan is daar de nummer 11 die er zo overheen hangt op Wilklooster. En is het de uh, gijs aan volgers die hem goed wegkomt die wel. En dan gaat hij wel dus over de lijn heen. En dat betekent dat uh, de dat, uh, Allianz een inkooi kan gaan nemen. En dat vier gespeeld dat in deze wedstrijd een kleine uh, 40 minuten met nog 5 minuten te gaan. Met natuurlijk de stand 5 tegen 1. <coughs> Al dus Jerk de Blauw. En niet een andere Tjerk die inmiddels ook uh, binnen is uh, ge gevloept. Dat is de bassist uh, van de Joyce Meisterband, maar die heet anders. Toch? Die heet Tjerk ook? Ja, die heet ook Tjerk, maar uh, met een andere achternaam. De Graas. De Graas, ja. ja. Uh, ja, uh, ja. Jij en Menno, ja. want we hadden, ik, had, ik had jullie nog even niet gehad. Maar straks uh, kom ik even, nog even bij jullie terug. Eerst ga ik even naar Amanda, want die heeft een uh, prestatie uh, neergeleverd. Hi. Hoi! Jij uh, bent uh, lekker bezig uh, geweest uh, als het gaat om het fietsen. Ja, zeker. En, uh, ik heb uh, mijn doel bereikt, dus ik ben hartstikke blij. Ja. Uh, voor de mensen die het niet weten, uh, ja, leuk, een uurtje fietsen, maar dat kan ik ook. Ja, ik uh, wilde een uurtje fietsen omdat ik ben uh, zelf lichamelijk gehandicapt. En dan is het uh, topsport, een uur fietsen. Ja. En ik wist voor mezelf nog niet of ik dat uur zou halen. Dus ik ben hartstikke blij dat ik dat gehaald heb en dat ik niet na 20 minuten... Uh, uh, gewoon niet meer kon. Dus het is echt 60 minuten geworden. Het is wel het hele uur even uitgefietst. Uh, ja, gelukkig wel. Ja, uh, even over het weer. Want uh, volgens mij heb jij dan ook uh, lopen kleum op, uh, op dat apparaat. Het was ijskoud, maar ik dacht alleen maar, ik moet het halen, ik moet het halen, ik moet het halen. En ik heb het gehaald. Ja, waar, waar, waar, waar heb je gefietst uh, precies? Uh, waarvoor? Uh, tenminste, uh, de plek. Ik uh, heb, uh, zeg maar. Um, voor um, het. Um, Um, voor zeg maar Hobby en Art. Oh daar? Bij, ja. uh, bij Bouwt voor de deuren? Ja. Oké. Okay. En, en natuurlijk stond er zo'n hele grote bus, want ja. uh, daar uh, fiets je voor? Ja, voor het Revalidatiefonds. Ja. En uh, mensen hebben ook goed gesponsord, ik heb eerlijk gezegd nog niet de tijd gehad om te tellen wat er in die bus zit, maar dat uh, volgt nog. Oké, okay. het, uh, het vo dat, uh, dat volgt dus nog? Ja. Dank, nou, dankjewel. En euh, heb je al een enig idee wat, uh, wat, uh, wat je ongeveer opgehaald hebt? Exclusief, uh, deze, uh, exclusief di dit, zeg maar, 3.500. 3.500, oh, okay. dus, dus uh, uh, dat is een aardig uh, dat bedrag. Dat is een aardig bedrag. En uh, hebben, hebben zij uh, je daar een klein beetje bij ondersteund? Want uh, je hebt ook een beetje naar hun kunnen luisteren in dat uh, afgelopen uur, toch? Nou ja, dat kunnen ze alsnog even, <laughs> ja, even doen. Ja, ja, nou, ja. ja. Jullie hebben uh, uh, waarschijnlijk... Uh, Amanda een klein beetje er doorheen getrokken... met, uh, met het stukje muziek wat jullie hè? Ja, zeker. Het hielp wel in ieder geval mee. Ja. Goed. Uh, dankjewel, Amanda. Mag ik lekker. nog even iedereen die gesponsord heeft... en alle ondernemers bedanken? Oké. Okay. Dankjewel. Oké. Okay. Dat was Amanda. Uh, ze zitten lekker onderuit, uh, die, uh, die twee heren. Uh, Menno... warm hier. Ja. Warm, ja. ja. Maar goed, ik hou ook mijn jas aan. Want bij mij is mijn strot uh, zowat uh, half uh, in tweeën. Dus... Uh, jullie gaan zo direct nog een keer uh, spelen. Ja. ja. Uh, is dat anders? Al oh, even buiten met dit uh, temperatuurtje spelen? Want volgens ja. mij uh, zijn jullie alleen maar dampen, dampende zalen gewend, denk ik. Ja, het, het, is, echt, het is echt koud. En het, uh, met, met solo's merk ik dat heel erg. Ik, ik speel ze ook niet. Ik, ik laat dat over aan de saxofonist. Ja. Het is gewoon echt heel erg koud. Je merkt het echt, echt met, uh, met spelen. Dus. Het, maar het is, het, is, het is lekker druk. Mensen juichen. Het is een mooi feestje. Dus dan. Ja. Maakt weer een heel hoop goed. Ja. Menno, jij bent er pas bijgekomen. Ik ben er pas bij gekomen, Komen, ja. Hoe ben jij erbij gekomen? Bij ja, de Joyce Meister band? Ik ben door Cherk benaderd. En ja, tot Tjerk benaderd, Van, ja. wil jij benaderd, Van Dan wil jij in een leuke kofferband spelen. waar We een aantal oh. optredens staan. En uh, leuk repertoire, vooral veel soul. En ik zit eigenlijk al in een andere band. Ja. Eigen werk. En dit lijkt me wel heel leuk, spelen En uh, op feestjes en partijen, dus... Zodoende ben ik erbij gekomen. Ja, even over dat, want dan triggert het bij mij weer van eigen werk. Band. Uh, welke band is dat? Excused. Excused? Daar heb ik vaag mij, iets van gehoord. Ja, volgens mij zijn we ooit wel eens een keer hier gekomen, dat is al een aantal jaar terug. Ja, dat begint het... iets uh, te branden, ja ja. ja. ja, ergens vaag in het ergens voorlopen van, de, van het donderdagavondprogramma wat wij nu doen. Ja, ja het is denk ik iets van twee, drie jaar terug, en toen hadden we net een nieuwe single. Ja. Met x -Shoot. die hebben volgens mij hier nog gespeeld. Ja bij, ja, bij Breed volgens mij, bij Wilco en Martijn ja. uh, waarschijnlijk. En bij, uh, bij die anderen ook weer. Oeh, Roy ja. Dijkman zal het wel geweest zijn. Uh, die, die drie gasten dus. Dat is wel een tijd terug dan. Dat is een hele tijd terug, ja. Dus ja. is er iets van uh, herkenbaarheid uh, nu je een beetje in deze studio uh, rondhuisd? Ja, ja? Ik, ik wist dat ook wel gemakkelijk te vinden nog. Dus. Oh, dus dat is wel een ja. lekker voordeeltje ja. natuurlijk. Dat een voordeel, ja. ja. En dat uh, excuse uh, verhaal? Gaat het nog door of niet? Ja, dat gaat gewoon door. Het is ja. gewoon eigen werk uh, zijn we aan het maken. En uh, uh, ja, daar uh, voorlopig gaan we daarmee door. Oké, okay, dus nu, nu hebben we geen optreden. We zijn bezig met veel opnemen en nee. eigen nummers schrijven. En binnenkort gaan we wel lekker optreden. Met Excuse. Nou, dat, dat, dat beloofd wat. Goed. Ja. Uh, nu de meester bent, want daar uh, ben je voor uh, vandaag uh, bezig. Uh, wat is er dan zo leuk om covers te spelen? Ja, het is gewoon fijne muziek. Prettige ja. muziek. Uh, Koffers, ja, dat is gewoon leuk om te doen. Ook vooral op feestjes speel je altijd. En ja. je speelt geregeld. Ja. Uh, het is, leuk is dat om belangrijk? Te thuis. Is dat ook belangrijk voor een muzikant? Dat ja, dat vind ik wel. Ik vind optreden hoort er wel echt bij. Ja. Ik vind als je, als je alleen in de studio zit of alleen thuis, dat is toch echt een stuk minder dan in een band spelen en echt voor mensen spelen. Okay. En vooral als je mensen ziet die er gewoon lol van hebben, ja. die lekker losgaat, dat maakt het heel erg leuk. Dus okay. dat is voor mij belangrijk. Ja. Gaan we naar de, de man die erna zit? Want die, die, speelt volgens mij, die is volgens mij geboren in een basgitaar, denk ik. <laughs> als je het mij vraagt. Valt wel mee? Ja. Ik ben begonnen toen ik 18 was. Pas, ja. dus eigenlijk. Ja. Oh. Uh, je bent al uh, een tijdje onderweg, uh, dacht ik. Ja, ik ben 34, dus uh, ja. een paar jaar. Ja, uh, opzet, want uh, je bent uh, met, uh, met uh, mevrouw Meister uh, in zee gegaan. Ja, en die vond ik op het internet. Oh, was er, ja, op het internet. <laughs> ja. Ja, ze had een advertentie gezet van muzikanten gevraagd. Dus ja. ik denk van, hé, hey, ik wil wel wat anders doen. Ik speel ook nog in een andere coverband, Sweet 16. Ja. Ik denk, ik wil er wat bij doen. Een beetje een andere richting. Ja. Een beetje een andere insteek. Ja. Dus toen heb ik Joyce benaderd en dat is uh, leuk. Ja? Ja. Uh, ja jullie zijn nog een beetje, want Joyce zei het al in het, in het vorige, helemaal aan het begin van dit uur, van zoekende. Uh, ja. Een, een eigen, ja. In ieder geval een eigen coverstijl uh, proberen te ontwikkelen. Ja, een beetje uh, covers eigen maken, zeg maar. En dan ja. nog een beetje de, de stroming, een beetje zoeken. Dus ja. Heel commercieel of zo. Ja. Dat, dat even, zoeken. even zoeken. En nu we met een nieuwe gitarist erbij, ook natuurlijk, dus dan ja. moet je ook weer eventjes een beetje op elkaar ingespeeld raken. En, uh, saxofonist. Saxofonist ook. Backing, backing vocal erbij. Ook nog. Dat ja. gaat goed, allemaal in ieder geval. Ja. Nou, dat is, uh, Leuk. Dus, ja, en, en dit zoals vandaag een beetje op zo'n vol plein, waar ineens uh, een aantal mensen staan. Uh, staat. Ja, is heel gezellig. Wel ja. heel koud, ja, ja. maar heel gezellig. Je ziet er ook uit alsof... Of, uh, ik, ja. ik heb ook een beetje pijn aan mijn rug. <laughs> <laughs> uh, straks weer tweede setting uh, spelen. Sinin. Uh, ja, kijk even jou aan, uh, Menno. Wat, wat straks tweede setting uh, spelen. Ja. Sinin, Zin, Jazeker. Zeker. Ja. zeker hebben we hebben nog een aantal mooie nummers die we gaan spelen. Half uurtje nog, dus... Uh, ja, ik zal even één... Het uh, is nog net niet uh, dat ik zo'n uh, zo, zo ouderwetse dorpsomroeper ben, maar goed. Uh, in ieder geval staat er op het lijstje You Had Me van Josh Stone. Ja. Dat is een beetje, een beetje, toch wel een beetje jullie nummer. Kijk aan. Wacht even. Ik, uh, ik krijg even het telefoon. Moment, Ja, moment. Uh, er zal waarschijnlijk iets zijn op het veld uh, bij Bloemendaal tegen Allianz. Zeg het maar. En hier is het dan net uh, 5-2 geworden in die uh, wedstrijd. In de allerlaatste minuut eigenlijk van de wedstrijd. Koort Allianz nog, ja, uh, nog, uh, nog tegen. Maar ja, dat is ja. natuurlijk, uh, dus leuk uh, dat je ook een doel van meemaakt. Maar 5-2 uh, zal waarschijnlijk, uh, en zal ongetwijfeld de einduitslag zijn hier in die wedstrijd tussen, uh, uh, tussen Bloemenaal en Allianz. Of komt er een aanval van Bloemenaal? Aan de rechterkant, Sander Sanderbuik, Sander Buik. gaat er wel even het doen, maar Die moet hem niet maken! Nee, de doelman van de Allianz, die redt hem goed, maar er zat nog standen buiten Niet eruit had. Hij gooit hem nu nog voor, dan wordt die bal weggehaald. Maar die zult hij de dat bal is goed. Dan gaat kijken hoe hij spelen. spelen. Heeft die bal nog steeds, schiet hem dan weer tegen een man aan van de Allianz. En dat betekent nog een hoekschop hier in alle laatste minuut. Nee, dat is geen hoekschop. Dat betekent dat er nog een klein klantje was voor, voor, voor Bloemendaal. Maar dus met kunstverlieswerk ging die bal niet in. En dat betekent natuurlijk dat die stand hier nog steeds... 2 tegen 8 en 5 tegen 2 is goed. Dat was uh, onze vriend uh, vanaf het uh, terrein van Bloemendaal. We gaan weer even terug naar het uh, gesprek waar we vandaan uh, kwamen. Mag ik even? Oh, sorry. Ja. Aandacht! Ja, ja, ja uh, het, is, uh, het is wel heel erg leuk. Eh. Um, wij waren gebleven bij, bij uh, zo'n spelen als op het plein zoals vandaag. Je hebt het uh, Sterf is Koud. Kun je, ze dan, kun je die snaren dan toch nog even goed uh, vinden? Of is dit nou ook weer een, uh, een leuke uitdaging uh, om als eerst een beetje... Een heerlijke uitdaging. Ja? Maar het is gewoon koud, dus het is even uh, aanpoten. Aanpoten. Aanpoten, ja. Eh... Ja. Uh, wat staat er nog uh, op, het, uh, op stapel straks? Uh, tenminste niet nu uh, meteen uh, wat jullie gaan spelen, maar waar optredens nog? Kan ik het Ja. Zandvoort. Ik weet niet waar, maar... Ja, ik weet het wel. Oh, dat, is uh, dat is uh, <laughs> uh, verderop in de Haldenstraat uh, bij, uh, bij het café van Laura en Hardy, uh, kijk, daar sta, daar het sta je. het dus. café van Laura en Hardy, ja, dus. Ja. dus. daar uh, zijn we te vinden. Ja, verder weet ik het eigenlijk niet, wat de agenda doet, als ik nou, heel eerlijk ben. Het is een, gewoon open agenda. Wat, daar staat een uh, Kijk, een drummer staat er ineens mee. Zeg het eens dan. Uh, Wij staan ook op het Keverfestival. Het Keverfestival, oh, ja. Ja. ja. Het is ergens in uh, Groningen. Wat is dat dan? Groningen? Ja, Groningen. Oké, okay. uh, nou straks veel plezier uh, buiten nog. Dank je. Oké, okay. uh, dat waren ze, uh, nog twee uh, leden van uh, de band uh, Menno en Tjerk. En dan niet die andere Tjerk die ergens nu ergens op een voetbalveld uh, zit, die niet. Uh, dit was een uh, bassende Tjerk in ieder geval, dat, uh, dat sowieso. Uh, we gaan weer even een stukje muziek draaien. Hier is uh, The Police and Every Breath You Take. Ja, nou, we onderbreken hem weer, we gaan eens even kijken wat het op het voetbalveld is, uh, de wedstrijd afgelopen neem ik aan Tjerk. Nee, er is toch nog een doelpunt uh, weer gevallen voor uh, Boermedalen, het is uh, 6-2 geworden in deze wedstrijd. Het was uh, manier Havidi die de bal uh, oppakte, maakte een mooie beweging, uh, neem hem, hem eigenlijk mee in de lucht en gaf hem zo een voorzet aan zichzelf. en ging zelf het uh, stadsgebied in en pingelde gewoon door en uh, schoot hem toen uh, goed in de hoek. En dat betekent uh, dat de stand hier geworden is 6 tegen 2. Oké, okay, dat was de wedstrijd vandaag. weer terug naar de police. Oftewel, Every Breath You Take In. Iedereen denkt van, dat is een heel mooi liefdesliedje. Nou, dat is het dus niet. Het heeft alles te maken met stalking en dat soort zaken. Daar heeft stingend op gebaseerd. Nou, tot aan het nieuws. Een favoriet van zowel de bassist als de drummer van de meesterband. En dat is volgens mij My Eyes of Seen Maar Dit is toch denk ik niet het goede nummer. Hoe kan dat nou? Heb ik, dan... ik heb het verkeerde cd'tje erin zitten. Dat is ook heel erg fijn. Ja, dat moet cd2 hebben. Dat is... Even een kwestie van omweersleven. En dan moet het het uh, doen. Heb ik er dan nog wel tijd voor? Nou, dat zal, uh, het zal haast wel. Maar we, uh, we zullen het niet helemaal halen, denk ik. Tot aan het nieuws van 4 uur. Uh, deze is het dus. My eyes have seen you. Tot aan het nieuws van 4 uur.